Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Uit de doorrekening van het bureau van de verkiezingsprogramma's blijkt dat alle partijen het begrotingstekort in 2017 terugdringen. Maar het lukt geen enkele partij om via bezuinigingen te komen tot begrotingsevenwicht. Volgens het CPB zorgt de VVD voor de grootste daling van het begrotingstekort, de SGP voor de kleinste. De koopkracht ontwikkelt zich tot 2017 het gunstigst bij GroenLinks, de PVV en de SP en het minst bij het CDA. Justitie in Oostenrijk heeft het onderzoek naar het ski-ongeluk van Prins Frizo afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de rol van de Oostenrijkse vriend met wie Frizo aan het skiën was. Mogelijk wordt die vriend vervolgd voor het veroorzaken van lichamelijk letsel en gevaarlijk gedrag. Over de conclusies van het onderzoek zegt het OM niets. Justitie in Innsbruck moet nu beslissen of er een rechtszaak komt. Een groep asielzoekers heeft opnieuw een tentenkamp opgezet om te protesteren tegen hun uitzetting. Ze staan bij het gemeentehuis van Vlachtwedde in Groningen. In dezelfde gemeente ligt het asielzoekerscentrum Ter Apel, waar eerder een tentenkamp stond. Tot nu toe zijn er 15 Irakees in het kamp. De uitgeprocedeerde asielzoekers mogen van de gemeente twee weken blijven. Tientallen inwoners van de Utrechtse wijk Kanalen eiland hebben een schadeclaim ingediend. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden als gevolg van de ontruiming eind vorige maand vanwege asbestgevaar. Dat meldt de woningcorporatie Mitros. Inwoners claimen onder meer reiskosten de aanschaf van kleding en schade doordat mensen niet konden werken. De directeur van de woningcorporatie zegt in de NRC dat de evacuatie misschien niet nodig was... als er normen waren voor kortdurende blootstelling aan asbest... Er zijn alleen normen voor mensen die jarenlang dag in dag uit met asbest hebben gewerkt. De Canadese politie heeft in Toronto een verdachte aangehouden voor de dood van een vrouw van Chinese afkomst. Haar lichaamsdelen werden de afgelopen weken op verschillende plaatsen gevonden. Volgens een Canadese tv-zender is de verdachte een 40-jarige man. Het slachtoffer, een alleenstaande moeder van 41, verdween ruim twee weken geleden. Het weer veel bewolking, het koelt af tot een graad of 13. Ook morgenochtend bewolkt en wat regen of motregen. In de middag droog en steeds meer zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag Amsterdam bij sloten 6 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Het onderzoek gaat niet al te lang meer duren. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Den Haag Zuid 3 kilometer. De A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3. En verderop naar Gorkum bij Slietrecht Oost nog eens 4. Op de A16 Breda Rotterdam voor de nog 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De A20 Rotterdam Gouda bij plein 4. De A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 6. A28 Utrecht Amersfoort bij Leusden in beide richtingen 4 kilometer. En de N235 Amsterdam Purmerend bij Purmerend nog 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebrand. De koffie is heet en bitter, dus stewardess lacht en dan klinkt al. De laatste oproep voor de passagiers van de KL204, oh ik ga het schip Want als ik God was En die zilveren vogel vloog voorbij Samen met jou ver weg van mij Als ik God was Als ik God was Dan lukte mij Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien De snelweg Utrecht-Amsterdam Rijd ik af bij Veenkeveen Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum En dan ga je naar Mark Tussen 1960 en 1992 had hij de ene hit na de andere, deze Peter Koelewijn. De allerbeste van Peter Koelewijn werd uitgebracht met er liefst maar op 27 songs. Een paar nieuwe, onder andere IJskoud en Heilig Vuur. Dat waren de nieuwe op die cd, maar voor de verre rest waren het gewoon allemaal oude hits van hem. En ik heb begrepen, pas geleden op tv, dat er weer een nieuwe cd gaat uitbrengen. Na 50 jaar werd er gezegd, komt er weer een nieuwe cd na nou, 50 jaar lijkt me sterk, want 50 jaar geleden had hij toch al een hele grote hit. Hey. natuurlijk ook wel dat het geen 50 jaar geleden was dat dit een grote hit was voor die Peter Koelewijnen. En dit is uit 2007, Nora Jones. Weet je nou wat know zo so mooi is aan het uh, samenstellen van het programma Je kunt hele bekende nummers uh, bij elkaar zoeken Zoals uh, daarnet die Peter Koelewijn of deze Norway Jones Maar je kunt ook muziek uitzoeken die wat minder bekend is Muziek van onder andere Bobby Purify, Better to Have it. You think you don't need me Right now You can make it without me Somehow. You just fooling yourself, but you ain't fooling me. You're burning bridges that won't burn. Teaching lessons already learned. Why don't you wake up, girl, and face reality? And it's better to have it And not need it Than to need I know you don't want me, it's clear. You just want me out of here. With reckless abandon, you throw good love away. You're chasing. Ik is een cd uit Better To Have It, dus het titeltrek van deze cd heeft u nu kunnen beluisteren van Bobby Purify. Deze man deed het vroeger altijd met zijn broers en toen heette ze de Staple Singers, maar nu doet hij het solo, Stuart A. Staples. If there is a path... And it's as fragile as it is long And the line that the path follows Is not a straightforward one It dips and it wiggles, sometimes it climbs Far too close to the sun This town that have fallen down and never found their feet again. They made the woman cry once too many times. She's keeping some other fellow warm tonight, but I. of falling They're just important people in my life They get that look in their eyes That says, let's go too far And know it's time to find my car And Get back to my feelings And keep my eyes on the line. Yeah, I. Right. Under my feet, I keep my eyes on the light.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 Zo heet de CD die hij een aantal jaren geleden heeft uitgebracht... ...twee jaar geleden om precies te zijn... De, deze, ...deze Staples deze Stuart A. Staples Als je een nieuw gebakje op de markt wilt zetten... ...hoe ga je dat doen? Nou, in Tilburg hebben ze iets nieuws uitgevonden... Toetje. Het is de koop zo ongeveer in heel Nederland op dit moment, maar het is een wedstrijd geworden. Een diverse patisserie's die mochten een, een gebakje maken en dan werd daar het beste gebakje van gekozen. En dat werd dan weer uh, uh, genoemd na een Tilburg's lekkernijtje, oftewel toepertoetje. En toepertoetje wil net zoiets zeggen als van, uh, ja, het hoeft niet op, hè. het hoeft niet uh, te veel te zijn. Hè. Gewoon normaal is net, uh, net voldoende. Toepertoe, dat doen we niet. En dan neem je een bekend liedje. Althans, de muziek daarvan. Je pakt drie heren uit Tilburg en je laat ze zingen. Jij gegeten? Wat heb jij gegeten? Nou, zo overheerlijk er toe, Je drommen, wanneer ik je oké okay, toch dat doe. niet toe, overal in Tilburg, stadion of schouwen, kom ik jou weer tegen een sla. Wacht ZANG sure. D. Robinson, Deep in the Night. Nou ja, een beetje een, uh, een serieus liedje naar zo'n uh, na zo nieuw dalletje van Toepertoetje. Dit is ooit geschreven door Don Hanley, u weet wel, die van de Eagles. En de Eagles Tribute Band hebben het opnieuw opgenomen. Maar nu als uh, zanger niemand minder dan Wim van der Vliet hier uit Nederland. Een man met een prachtige stem. When the heart Mixes. Suck the streams bone dry van de hit van uh, de Eagles, nu dus opnieuw uitgevoerd door de Eagles Tribute Band hier uh, uit Kaats, wel eigenlijk. En dit is uh, Julien Claire, u weet het, ik ben een franco dus af en toe ook wat Franse muziek in deze ik uitzending. La pour toi, la pour toi, Cherche fortune à la mine pour toi, si c'est pas de l'amour, faudra faire avec. Avant qu'on aille au fond des choses, j'irai faire les sales boulots. Si ça te chante, j'irai au bureau. Si ça pas de l'amour, faudra faire avec. Avant qu'on aille au fond des choses. C'est bien ma veine, tu ne me comprends pas, je peux pleurer pour toi, soupirer pour toi, faire pleuvoir des sauts de larmes sur toi, si c'est pas de l'amour, faudra faire avec, avant qu'on aille au fond des choses. T'as le dire au creux de mon oreille, je peux faire tout, tout ce que tu veux pour toi. Si c'est moi qui fais problème, mourir pour toi, si c'est pas de l'amour, si c'est pas de l'amour, si c'est pas de l'amour, faudra faire avec, avant qu'on aille au fond des choses. Fransman Julien Claire, en als je in Frankrijk bent en je zet de tv aan, er is een muziekshow. Nou, dan is hij bijna niet weg te denken uit zo'n show, hoor. Avon, ah zo heette dit nummer wat hij uitbracht in uh, 2006. Deze dame komt uit Nederland, uit Limburg om precies te zijn. En dan heb ik het over Stevie N en haar Poetry Man. Iets van gehoord hadden Maar op een gegeven moment kwam zij uit met haar cd Away From Here Prachtige liedjes staan erop Allemaal liedjes die door haar zelf geschreven zijn En het was een ontdekking hoor In dat jaar Ik heb ze een paar keer op, op, op een podium mogen zien En het was echt een verademing Om te horen dat haar stem net zo goed klinkt Live als op een cd en Dit is de formatie La Rue in het begin denk je van, oh, dat is zo'n draailier en wat fluitjes maar. Als ze eenmaal bezig zijn, dan wordt het toch wel iets beter, hoor. Althans, iets beter? Het klinkt iets voller. En zeker in dat nummer Herbergier Bergier van de Pidalgoo. Ik ik dit verhaal van een ambachtsman te Pidalgo. Een vakman kunstenaar die zijn hele leven lang niets anders heeft gedaan dan koken en porcheren, pakken en serveren. En het de mensen naar hun zin maken in zijn o zo geliefde herberg. Hij bereidde alles zelf voor en om klokslag vier gingen de ovens aan. En nog geen uur later waren in de wijde omgeving de smakelijke en zinnen geuren vanuit de herberg te ruiken. Het stemde je vrolijk, je liet het leven begaan. De vrouwen die wilden uit eten, dus hij had geen poot om op te staan. MUZIEK Toch liep het leven anders. Veeziekte en misoogst vielen het graafschap ten deel. En het kon niet anders dan dat uiteindelijk de geur die iedereen zo lief had uit de verlei verdween. Al maandenlang zat de herbergier mistroost voor zich uit te staan, Totdat er op een dag op de deur werd geklopt en de lakij van de hertog binnendrukt. Hij zei, bent u niet de herbergier van Pidalgo, die vermaakt is om zijn en coteletten? De hertog zou graag eens bij u dineren. Maar natuurlijk, zei de herbergier, geef me zeven dagen en schuif dan met tien man aan. Als de landsheer dat vraagt, heb je geen poot om op te staan. Dagen bleef het stil, maar aan het eind van de zevende dag kwamen de geur uit de school in waar men zo lang op had gewacht. De herbergier zat reeds aan tafel toen de hertog binnenkwam. Verontschuldig mij, ik bent te moe, zei hij, maar schuift u rustig aan. Het gevolg nam plaats, ze dronken en aten tot er bijna niets meer over was. De herbergier genoot zichtbaar, het zweet stond op zijn voorhoofd na een lange, lange dag. Er viel een servettering op de grond en een lakei zocht onder de tafel of hij het kleinood vond. Hij schrok! Het een bleek weg en was bloederig verrast. Wat is er met de hand, zei de toch? Troost zei de hier op uw leven. En op de herberg waar karigheid niet op de ramen gesleven staat. Het was mij een waar genoegen. Het was mijn laatste maal. Ik heb het graag gedaan. Want als u het aan mij vraagt, mijn heer, heb ik geen poot om op te staan. En zo eindigen ze ook heel abrupt zoals uh, begonnen zijn deze three nee, ja, deze three doors down. Pakte de muziek hoor van uh, deze formatie. One, two, ik heb nog zo'n uh, man op mijn lijstje staan en dan heb ik het over niemand minder dan Slave Please. fight One by one Decided, I just couldn't be. She wanted this, I just couldn't see. She said. Die ik ook regelmatig hier in uh, Nederland heb mogen zien optreden Tijdens uh, Blue Highways en daarin uh, Take Roots in, uh, in Assen Prachtige muziek schrijft deze, deze man En het is allemaal een beetje, als je goed luistert, een beetje protestsongs hè? Broke Down van de gelijknamige CD Sherry had a pawnshop bound of gold A sink full of dishes and a love grown cold Long came a boy pray. Devil. She took his hand, the whole thing unravel There's no turning round, it's broke down <laughs> Billy took the ring, jammed it in his pocket Drove downtown and tried to hawk it Down at the bottom of Lake Pontchartrain There's a love note carved inside a wedding Shattered Left in pieces Like it never even mattered Broke down Billy closes his eyes, but he still sees her face. Broke down, cracked, dead and shattered. En als hij hier in Nederland is dan moet u maar eens kijken waar hij allemaal optreedt En u zult versteld staan van zijn manier van spelen hoor En deze dame, zij komt uit Texas, heeft in Amerika gewoond en is nu verhuisd naar Duitsland Internationale tante deze, Tesh in New Zij zingt zowel al in het Spaans als in het Engels Little Riverside heb je tegenwoordig heel wat uh, oude tussen aanhalingstekens artiesten die weer regelmatig op tv te zien zijn hè? zo ook Ramse Shafi hij had een of andere prijs gewonnen en mocht ook weer even plaatsnemen achter de piano, niemand was er zo over te spreken hoor. Sammy loopt niet zo gebogen denk je dat ze je niet mogen waarom loop je zo gebogen Sammy met je ogen Sammy op de vlucht hoog Sammy, kijk omhoog Sammy want daar is de blauwe lucht